Bout moet met het NOS Journaal. De Nederlandse veestapel moet inkrimpen om mestfraude effectief te kunnen bestrijden. Dat zegt het Openbaar Ministerie in NRC. Het is voor het eerst dat de OM openlijk een standpunt inneemt over de grootte van de veestapel. Vorig jaar bleek dat er door boeren op grote schaal is gefraudeerd met mest... die op papier werd afgevoerd en verwerkt, maar in de praktijk werd uitgereden op het land... Volgens het OM is de bestrijding van deze fraude... een jaar later nog maar weinig verbeterd. En is de enige echte oplossing minder mest en dus minder vee. De koopkracht is vorig jaar het meest gestegen in Renswoude. Inwoners van die Utrechtse gemeente hadden 1,4 meer te besteden... blijkt uit cijfers van het CBS. De koopkracht in Renswoude steeg meer... doordat er relatief veel mensen met kinderen wonen... die onder meer van een hoger kindgebonden budget profiteerden. In het Gelderse Roosendaal daalde de koopkracht het sterkst, met een half procent. Daar wonen veel gepensioneerden die niet meer te besteden kregen... doordat veel pensioenen niet zijn meegegroeid met de economie. Er worden per direct geen examens meer afgenomen... voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal. Complete beschrijvingen en opdrachten zijn uitgelekt. Volgens minister Van Engelshoven dreigt het diploma waardeloos te worden. Pas volgend jaar wordt het examen weer afgenomen. Stan Lee, de geestelijk vader van superhelden als Spider-Man, Iron Man en de Hulk, is overleden. Onder leiding van de Amerikaanse schrijver en stripauteur groeide Marvel uit tot een multimedia concern... dat naast strips ook tal van games, films en series maakt. Stan Lee is 95 jaar geworden. Het weer nog, het is bewolkt vannacht, maar wel grotendeels droog. De minima liggen rond de 9 graden. Morgenochtend trekken wat buien over met kans op onweer. Smiddags spreekt de zon door. Het wordt dan ongeveer 13 graden. De rest van de week is het droog en schijnt geregeld de zon. Dit was het NWS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht. Let's No good. 79 uh, to 95, old to the new style track. Fast, right. so we're going back, way back, so love your head. Boy and gal, take it on, Michelle. I'm I'm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 We'll 106.9 Dit is ZFM Oh, oh.